9 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. pvda leider Samson noemt regeren met de VVD zeer lastig. Dat zei hij zojuist op deze zender in het Radio 1-journaal. Toch sluit Samson een coalitie met de VVD niet uit. Misschien is het wel noodzakelijk, zei hij. Gisteren riep SP-lijsttrekker Roemer Samsom op te kiezen voor een linkse coalitie. Samsom zegt dat het begrijpelijk is dat de SP naar de PvdA longt, maar dat het totaal onzinnig is om nu al blokken uit te sluiten. Wel zei hij dat de SP en GroenLinks dichter bij zijn partij staan dan de VVD. En daarom richt hij zijn campagne dan ook voornamelijk op premier Rutte.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 Het gebouw staat in een wijk waar veel buitenlanders wonen. Volgens de politie ramde de terrorist met een auto vol explosieven een andere auto. Het is onduidelijk of de omgekomen mensen in de auto zaten of op straat liepen. Verantwoordelijkheid voor de aanslag in Peshawar is nog niet opgeëist. De landbouw in Nederland moet nog intensiever, zegt voorzitter Dijkhuizen van de Raad van Bestuur van de Wageningen Universiteit. Alleen met de intensievere landbouw kunnen alle mensen op de wereld worden gevoed.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 Morgen een mooie nazomerdag met veel zon en middagtemperaturen rond 23 graden. AMW ah, Verkeersinformatie droeg een goede 60 kilometer file. Naar Amsterdam op de A1 vanuit Amersfoort staat 8 kilometer na een ongeluk tussen Naarden en Muiden. Op de A4, de richting Amsterdam, staat een vrachtauto stil bij Dorp Er staat stil op de rechte rijstrook en er staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein ruim 8 kilometer. Op de A6 stad Muiden voor knooppunt naar de berg 8 kilometer. Een ongeluk op de A27 Gorkum Breda. Bij Oosterhout-Zuid 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Het verkeer richting breda antwerpen kan beter omrijden vanaf knooppunt hooi En rijdt dan via de westkant van Breda. Tenslotte de A44. Den Haag richting Amsterdam. Een ongeluk tussen Warmond en Oude Wetering 6 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open.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 Hello, tomorrow. Aanstaande zaterdag, gratis bij de Volkskrant, DVD 1 van de serie Earthflight. Niet de grootste, maar de groenste. Kiespartij voor de Dieren. Touchscreens XXL Presentation Partner 0800-400-4000.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 Alphabetauterlease.nl Verrassend voorspelbaar. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, het is uh, zes minuten over negen. Veel politiek uh, vanochtend bij de opening van het academisch jaar. Landbouw moet nog intensiever, want uh, in de toekomst... moeten maar liefst 9 miljard wereldbewoners gevoed worden. Nou, deze gewaagde stelling komt van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen... van de Wageningen Universiteit. Spreken hem zo. Eerst maar eens even naar Den Haag. Ja, in Den Haag, want daar zitten we ook. PvdA-leider Samson uh, was hier te zojuist de gast. Hij maakt zich, zo blijkt, zorgen over de woningmarkt, want die zit vast. Er wordt te weinig gebouwd en er wordt ook te weinig verhuisd. En dat moest anders, moet anders, zegt Samson, zojuist bij ons. Daar ligt een plan voor uh, in de samenleving. Want makelaars, de woningbouwcorporaties, huurders, kopers... Ja. hebben met elkaar een plan afgesproken, woning 4.0 ja. heet het... waarin een basis wordt gelegd voor een radicale...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 eindelijk eens die woningmarkt kan lostrekken. Marcel Bril is hier weer aangeschoven. Marcel, is dat realistisch? kijk, Nou ja, kijk, Iedereen wil wel wat met die woningmarkt. Zo blijkt uit allerlei verkiezingsprogramma's. Maar dat ligt toch nog best wel ver uit elkaar ook. Samson probeert nu uh, doordat uh, aan een heleboel mensen van allerlei instanties dat het met elkaar eens zijn. Uh, in die woningmarktsector uh, probeert hij uh, te zeggen van dan laten we dit nou niet al te politiek maken. We hebben al een plan liggen. Dus uh, hij zegt ook wel van ja natuurlijk we moeten nog even kijken. We moeten het als basis zien. We moeten het niet helemaal kopiëren, want dat is niet haalbaar. Maar hij probeert anderen te overtuigen uh, dat hier toch echt wat aan gebeuren moet. En wijst dus op een maatschappelijk plan. Dat maakt het wel iets realistischer dat andere uh, partijen daar ook uh, mee omgaan. Want ja, als je een, een hele woningsector eigenlijk al achter je hebt, dan uh, is dat natuurlijk wel een goede zaak. En dat is, uh, kan een goede basis zijn. Hey, tot nu toe hield Samson zijn mond over met wie hij wil gaan regeren. Um, hij zei er net uh, in het interview met ons niet heel veel over, maar wij hebben toch wel iets te horen tussen de regels door. Ja, hij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 coalities maken is echt iets heel anders. Dat gaat na 12 september pas gebeuren. Ja, je hoort hem wel worstelen. Hij wil nog niet echt een voorkeur uitspreken, maar het blijkt wel dat hij de SP leuker vindt dan de VVD. Uh, maar goed, hij zegt het zelf ook al. Wat is de uitslag? Dat weten we nog niet. Uh, wat uh, is er mogelijk na die verkiezingen? Daar moet over gepraat worden. Dus ja, het is een thema dat wel heel erg uh, op de kaart staat. Zeker wat de VVD en de SP betreft. Wie gaat er met wie verder? En uh, nou ja, Samsung laat wel iets doorschemeren, maar trekt nog geen conclusies. Nou ja, het is denk ik wel een thema ook wat de komende tijd ook erg veel uh, langs zal komen in de debatten, beginnend al vandaag, bijvoorbeeld bij het debat op Radio 1. En dat is tussen half vier en half zes dus op deze zender, politiek redacteur Joost Vullings, samen met uh, Lucella Carrasso ga je het presenteren. Uh, Joost, uh, Komt iedereen die is uitgenodigd? Ja, iedereen komt, tenzij ja, iemand op het allerlaatste moment toch besluit uh, niet te komen. Maar ze komen alle elf en dat zijn dus uh, alle lijsttrekkers die momenteel in de, in de Tweede Kamer zitten. Dus de, de kleinste is uh, Hero Brinkman en de grootste partij is uh, uh, de VVD. En daarvoor komt uiteraard de leider Mark Rutte. Welke thema's staan er vanmiddag centraal bij jullie? Oh, een, een, hele, een hele hoop thema's. Maar uiteraard, eh, ja, de zorg dat, dat is een heel, zeer belangrijk thema. Dat kost de overheid veel geld. Dat kost ons allemaal veel geld. En wordt alleen maar duurder. Dus daarover wordt gedebatteerd. De woningmarkt, daar hoorde je Diederik Samson zojuist al over. En er wordt er ook natuurlijk gedebatteerd over Europa, immigratie en milieu. En daarnaast eh, maken we al eh, wekenlang kunnen mensen bij de NOS 4 VragenTenhaag.nl vragen kwijt. Daar zijn vragen uitgeselecteerd. En alle lijsttrekkers krijgen een vraag voorgelegd... die dus door het publiek is ingestuurd. Hmm, Joost, een hoop vragen en een hoop, hoop uh, lijsttrekkers. Hoe gaan jullie dat organiseren, zodat het te volg is op de radio? Ja, dat is best lastig. Dat kan ja, ik me voorstellen. Een hele hoop mensen en, en, en een uitzending van twee uur is lang. Dus het is ook gewoon zo dat, dat uh, ja, niet iedere lijsttrekker komt evenveel aan bod. De, de grote partijen zal je meer horen dan de kleine partijen. Mm -hmm. En ja, zoveel mogelijk maar in, in hele kleine groepjes uh, opdelen. Want je ziet het natuurlijk vaak op tv, bijvoorbeeld bij Knevelen van de Brink. Dan zag je eerst een debat tussen twee lijsttrekkers. En daarna gingen ze met z'n zessen verder praten. Nou, en dan wordt er gewoon toch te veel door elkaar heen gesproken. Dat begrijp ik wel, want iedereen wil zijn boodschap kwijt. Maar ja, op de radio is dat echt helemaal funest als je mensen niet meer kan zien. Dus ja, kleine groepjes uh, ja, ook gewoon streng zijn. En, en hopen dat de, de, de heren en dames. Uh, iets rustiger zijn dan de afgelopen twee debatten. Ja, wat verwacht jij daarvan? Want ze hebben beloofd, euh, nou in ieder geval een aantal lijsttrekkers heeft beloofd... dat ze elkaar minder hard zullen aanvallen en, euh, en niet meer zullen liegen... of elkaar van leugens zullen beschuldigen, denk je dat ze zich... we vroegen dat ook net aan Samson, zich kunnen inhouden. Nou, ik denk wel dat, dat gewoon in de voorbereiding van het debat, dus wat je aan argumenten gaat inbrengen en gaat tegen iemand anders gaat inbrengen, dat ze wel gewoon beter hebben gekeken wat zorgvuldiger zijn geweest in de voorbereiding. Dat je in ieder geval geen, geen fouten meer maakt, dingen zegt die niet kloppen. Daar ze hebben zich voorgenomen rustiger te zijn. Kijk, in het heet van de strijd is dat heel erg moeilijk. Wat altijd wel helpt op de radio, is dat mensen daar over het algemeen iets ontspannender zijn dan op de tv. Dat, die, die lampen die op je staan, die camera's, dat brengt toch spanning met zich mee. Mensen zitten ook gewoon bij ons aan een tafel... hoeven niet tegenover elkaar te staan, elkaar in de ogen te kijken. Dan ga je ook wat eerder zo maar zeggen, op elkaar wijzen en, en, en elkaar in de reden vallen. Mm -hmm. uh, dus ja, dat hoop ik dat dat de omstandigheden zijn... waardoor uh, het iets rustiger wordt dan uh, op tv. Wij gaan luisteren. Joost, en veel succes. Van ja, half vier tot half zes op deze zender is het te horen. Het Radio 1 Lijsttrekkersdebat. Bijna kwart over negen. Dominee Sun Myung Moon is overleden op 92-jarige leeftijd. Hij werd bekend vanwege zijn verenigingskerk. En die wordt door velen beschouwd als een sekte. En de volgelingen worden ook wel Moonies genoemd. Dominee Moon overleed aan de gevolgen van een longontsteking. We gaan erover praten met de voorzitter van de Nederlandse tak... van de organisatie van Moon, Wim Koetsier. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meneer Coensier, hoe actief was meneer Moen nog? Zeer actief. Hij uh, ging elke dag nog op pad. En hield lezingen tot diep in de avond. Ja, en u heeft hem ook een aantal keren ontmoet. He? Kunt u iets over de persoon vertellen? Ja, uh, wij hebben hem ervaren als een persoon die uh, God vertegenwoordigt op aarde. Die een duidelijk idee geeft wat God wil met ons mensen. Dat zo even hebben we hem ervaren. En als een zeer energieke iemand die dus uh, onvermoeibaar doorgaat. Mm -hmm. en, en hij beschouwde zichzelf als, als de Messias, hè? Ja, hij heeft dat ook toegelicht. De Messias is een persoon die de mensen dichter naar God toe brengt. Yeah. Dus in die zin is het niet zo'n zo hoge functie als sommige mensen denken. Omdat in het christendom vaak Jezus gezien wordt als de Messias en tevens als God zelf. Mm -hmm. Maar de heeft altijd gezegd, ik ben God niet... Maar God werkt door hem heen. Maar, maar zag hij, vond hij ook dat hij door God gezonden was naar aarde? Ja, dat zag hij zeker. Ja. En hij had op 15-jarige leeftijd had hij een ontmoeting met Jezus. En sindsdien is hij dus uh, zich ingezet voor de godsdienst. Uh, wat was voor u de reden om uh, aan te sluiten bij, bij zijn kerk? Was dat vanwege zijn persoon? Nou, niet in eerste instantie zijn persoon. Ik heb eigenlijk eerst kennis genomen van de beginselen van hem. En die spraken mij zeer aan. Die gaven mij antwoorden op een aantal uh, levensvragen. Namelijk? Uh, ja. waaruit, waaruit kwam dat naar voren? De, de hoofdzaak is uh, waarom is er eigenlijk kwaad in de wereld als God goed is. En dat wordt dus op een goede manier uitgelegd. En ook hoe God werkt in de geschiedenis om ons dus weer goed te krijgen. En wa waarom is er kwaad op de wereld terwijl God goed is? Ja, dat is een theologische kwestie die niet zo uh, makkelijk uit te leggen is, maar in een paar woorden... ...komt het door de val van de mens, wat ook in de Bijbel beschreven staat... ...maar ook in andere godsdiensten aangeroerd wordt. En eigenlijk is de mens iemand die uh, niet volmaakt geboren wordt... ...maar moet groeien naar volmaaktheid. Dat is wat we noemen de eerste levensdoel, eenheid tussen geest en lichaam. Mm -hmm. En op die weg is de mens eigenlijk afgeweken. En uh, God heeft de mens geschapen eigenlijk in vrijheid en met verantwoordelijkheid... ...en die kracht van liefde moet het dan in goede banen leiden... Mm -hmm. En die kracht van liefde moet eigenlijk op God gericht zijn. En die is niet op God gericht geworden, maar op uh, egoïstische motieven. En dat plaagt ons nog steeds. En als iemand komt als Jezus en zegt, we moeten onze naaste liefhebben, of zelfs onze vijand, dan is het dan nog een hele... Moeilijke opgave, zelfs ja. tot in deze tijd. Ja, meneer je dat egoïsme. Het is hem ook wel veel verweten dat hij wel ook een verdiener was. Dat hij er veel geld aan heeft verdiend. Dat verhaal dat hij natuurlijk messias was. Daarom was hij ook omstreden. Hoe kijkt u daar tegenaan als volgeling op die kritiek? Ja, als we kijken naar zijn leven, dan heeft hij wel miljoenen pagina's speeches gegeven. Die allemaal over de godsdienst gaan. Dus in die zin zien wij hem niet als een zakenman. Hij heeft veel allerlei dingen ondernomen in de stoffelijke wereld die dus bijdragen om zijn visie te verspreiden. Dat zijn kranten, ook wel bedrijven, maar die bedrijven zijn eigenlijk bedrijven die door leden ook uh, beheerd worden. Dus het is wat overdreven om te zeggen dat hij een soort zakenman was. Dat wordt wel gezegd, maar de zaken die hij deed, dat was meer uit een initiatief om goede relaties te krijgen met mensen en met landen. Meneer Kotsier, hartelijk dank dat u even met ons stil wilde staan bij het overlijden van Dominee Moen. Ja, dank u wel. Goedemorgen. Zodanig, wij zijn de Youssein Bol van de Voeding. Dat zegt bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit, Aalt Dijkhuizen. Ligt hij zo toe bij ons in de uitzending? Kees Kwaks. 50 kilometer file staat er nog van deze ochtend spits op de A1... richting Amsterdam vanaf Amersfoort, 5 kilometer bij Muidenberg. Dat was een aanrijding. Er staat nog altijd een vrachtauto stil op de A4, Den Haag-Amsterdam. staat bij Dorp op de rechte rijstrook. De file vanaf Leidschendam is 8 kilometer... Op de A 27 Gorkum Breda bij Oosterhout 4 kilometer na een ongeluk. En op de A50 Os Arnhem 5 kilometer bij knapen Grijswoord. Ook dat is een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. How can you sleep at a time like this? Unless the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 Jason Mraes hoort u van de CD We Sing, We Dance and We Steal Things. En dit nummer heette Make It Mine. Het is uh, tien minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal vandaag vanuit Den Haag. Om 9 miljard wereldbewoners in de toekomst te kunnen voeden moest de landbouw nog intensiever. Dat is zo'n beetje in het kort het pleidooi... van bestuursvoorzitter Aal Dijkhuizen van de Wageningen Universiteit. Vanmiddag opent hij met een reden het academisch jaar in Wageningen. Meneer Dijkhuizen, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Kunt u schetsen voor ons wat het betekent... een wereldbevolking van 9 miljard mensen uh, om uh, deze mensen te voeden? Wat betekent dat voor de landbouw en de voedselproductie? Ja, enorm. Enorm veel. Uh, het betekent uh, uh, dat er veel meer monden moeten worden gevoed. Hè? Al een miljard meer in 2025, twee miljard meer in 2050. Nou, dat is al snel. Mm -hmm. Dat maken onze huidige studenten uh, volop mee, om het zo maar uh, te noemen. De tweede plaats, stap voor stap, en zeker in de, in de landen buiten Europa, zie je ook een snelle uh, groei in inkomen. Dat betekent ook dat het soort voedsel dat men vraagt verandert. Men schuift langzamerhand op, hogere inkomens naar meer dierlijke eiwitten. Dus er zit een tweede Factor bij dat er ook een verschuiving is naar uh, melk, uh, uh, eieren, uh, vlees? Ja, nou, zegt u, meneer Dijkhuizen, het moet nog intensiever, terwijl de Nederlandse boeren, noemt u al de wereldkampioen, efficiënt uh, ja. uh, uh, um, zaken doen, efficiënt ja. uh, hun land bewerken en dieren ja. verzorgen uh, en fokken. Kan dat dan nog wel? Nou kijk, wereldwijd moet het intensiever. Want we lopen nu al tegen de grenzen aan dat we niet meer land hebben. Hè? Want uh, de, de discussie over natuur opgeven voor land wereldwijd. Nou, die grens hebben we. Er, komt, er komen nog 2 miljard bij. Die moeten ook wonen, werken, uh, recreëren. Dus we zullen in de toekomst niet meer land beschikbaar hebben in de wereld om voedsel te produceren. Dat betekent dat van het land meer gehaald zal moeten worden. Nou, de discussie in Nederland is juist de andere kant vaak op. Zij, nou, het moet extensiever, minder intensief. Terwijl de wereld juist op Nederland gaat lijken. Die wordt dichter, bevolkter en welvarender en moet juist intensief. Dus mijn pleidooi is, laten we nou het systeem hier niet afbreken hier naar slimme nieuwe methoden zoeken en via kennisverspreiding uh, elders in de wereld meer gaan produceren. Want hoe het wendt of keren, hè, we zullen niet makkelijk meer ruimte vinden om, uh, om voedsel te gaan produceren. Nee. En wanneer u tekort hebt, tekort voedsel. Nou, dan weet u helemaal wat er gebeurt. Hè, we maken nu de derde prijspiek mee. Ja, dat treft met name de armeren en dat geeft, dat geeft enorme sociale onrust. Dus nee. die optie is er ook niet. Dan is kunnen, de crisis te niet te zo overzien, zegt u eigenlijk, meneer Dijkhuizen. Maar, maar nee. eventjes, eventjes naar die Nederlandse situatie, want het is ja. niet alleen de opening van het academisch jaar vindt nu plaats, er is ook verkiezingsjaar. Ja, uh, wij ja. hebben al gesproken met uh, lijsttrekkers van Partij voor de Dieren, van GroenLinks, die vinden ja. dat de landbouw bedreven moet worden met altijd als uitgangspunt zorg om de aarde. Ja. Waarom uh, bekijkt u het niet vanuit een ander perspectief, namelijk, u geeft het zelf ook aan, we verlangen steeds naar meer dierlijke eiwitten, uh, waarom vinden we geen alternatieven daarvoor? En gaan we over op een inderdaad meer duurzame manier van landbouwbedrijven? Wij zijn volop bezig om een alternatieven te, te, te zoeken, alleen dat is nog niet zo makkelijk. En uiteindelijk, ja, uiteindelijk is toch die keuzevrijheid van de consument, die, uh, die staat toch met elkaar voorop. De ja, maar er is, er is de... gigantisch veel water en graan nodig om vee te voeden ja. voor melk die we drinken ja. en vlees dat we eten. Dat kunnen ja. we toch niet volhouden? Nee, maar daarom moeten we in ieder geval doen... Hè. Als, als dat geproduceerd moet worden... laten we dat zo efficiënt mogelijk doen. Dat is punt één. Want als je dat ook nog op een minder efficiënte manier doet... maak je het probleem nog groter. Maar zegt u dan uh, bij, tegelijk meneer Dijkhuizen... dat we even een oogje moeten dichtknijpen... als we het hebben over gentechnologie of dierenwelzijn? Nou, we moeten nergens een oog voor dichtknijpen. Dat, dat is ook niet uh, de achtergrond van het pleidooi. We moeten het met open ogen doen. We moeten dat met, op een slimme manier doen. Maar we moeten niet per definitie zeggen... halveer het hier maar, doe het maar minder. Want dan verschuiven we het probleem en maken we het groter. En ja, hoe we het wenden of keren... als daar meer vraag komt vanuit uh, Azië... hoe we de mensen ook proberen te beïnvloeden... dat ze het niet moeten kopen... als daar meer vraag komt, zal daarin moeten worden voorzien. En doe het dan zo efficiënt mogelijk, want anders maken... We... ...doen we een nog groter beslag op de aarde dan we, dan we anders al doen. En dat is de kern van het product. Dus doe het hoogproductief, doe het efficiënt. Maar dat geeft namelijk ook de laagste uitstoot aan CO2... Per kilo. En je hebt de minste, de, de, de minste grondstoffen nodig die schaars worden. Dus laten we het slim doen. En laten we nu niet te snel hè, dat soort makkelijke conclusies trekken. Van nou, halveer, maar ja. het mag niet groter worden, door het weg. Dat is de kern van het betoog. Maar ja. wij, wij knijpen nergens een oog dicht, juist niet. De ogen moeten verder open. Aldijkhuizen, hartelijk dank voor uw toelichting. En uw uitleg, bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. U ja, hoort het al, bij de opening van het academisch jaar wordt er ook veel politiek bedreven. Mark Robin Visser is in Amsterdam. Is dat bij jou ook zo, Mark Robin? Politiek, ja. Het, nou ja, politiek. Uh, hier in Amsterdam, bij de Universiteit van Amsterdam, uh, wordt vanmiddag een, een dringend uh, beroep op de politiek gedaan. Of je daarmee zelf ook politiek bedrijft, uh, mevrouw Gunning, weet ik niet. Nee, een universiteit bedrijft geen politiek. Nee. Die is wel afhankelijk van de voorwaarden die de politiek schept. om onze kennis, wat wij meegeven aan studenten en wat we meegeven aan de samenleving ook goed te gebruiken. En binnen Europa kan dat echt nog veel beter. Laat Europa open. Louise Gunning is de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. U gaat straks een lezing houden, maar hier op het spui waar wij nu staan, in een glazen huis, hè? Ja, het glazen huis, om te laten zien dat de wetenschap voor iedereen en van iedereen is. Jullie noemen het het glazen huis van de wetenschap en het stroomt hier al uh, gezellig vol, want er worden hier straks allemaal openbare colleges gegeven. En uh, over allerlei verschillende onderwerpen, waar komt u voor? Uh, nou, voor een hele hoop. Ja, <laughs> ja het hele ochtendprogramma ongeveer. Uh, zometeen gaat het eerst over onderzoeksinterviews, daarna uh, uh, Louise Fresco over de prijs van ons dagelijks brood. Ja. gaat ook over internationaal, hè? Ja, precies. Ook uh, de voedselvoorzieningen en wat bepaalt nou uiteindelijk de prijs van voedsel? Ja. Ik ga nog even aan wat publiek vragen hier. Mensen die zitten hier met de krant, al helemaal klaar. Mevrouw, heeft u veel ervaring met colleges? Uh, heb ik zo af en toe gevolgd, ja. U heeft af en toe wel zo'n college gevolgd? Jazeker. Ja. En u, gaat u aantekeningen maken? Nee hoor. Ik heb een goed geheugen. Okay. Ik wens u... Wat zegt u? Ik ga wel aantekeningen ja. maken. Ja, want mijn man overhoort me thuis. Oh, ja, dan moet je wel met een goed verhaal thuis komen natuurlijk. Zeg, mevrouw Gunning, u uh, bedrijft geen politiek... maar u doet wel een oproep aan de politiek. Denkt u dat er ook geluisterd wordt op zo'n dag als vandaag? Ik denk het wel. Ik denk dat de opening academisch jaar traditioneel een moment is... dat de hele samenleving kijkt naar de universiteiten... zich ook realiseert wat een groot goed we hebben hier. En het feit dat zoveel mensen op maandag maandagochtend om half tien naar de wetenschap komen luisteren... doet mij ook weer geloven dat wetenschap echt belangrijk is ja. in onze samenleving. Ja. Uh, vertelt u nog eens eventjes voor de mensen die zich daar moeilijk een voorstelling van kunnen maken. Van hoe een universiteit zich tot Europa verhoudt. Nou, internationaal samenwerken is onderdeel van de wetenschap. De helft van de, uh, de wetenschappelijke artikelen die wij publiceren zijn samen met anderen. En we weten dat dat de meest geciteerde publicaties zijn. Als je nou kijkt, vanmiddag gaan we het daar ook over hebben. De samenwerking van de afgelopen 50 jaar op het gebied van natuurkunde. U weet wel CERN, hè? die hele grote uh, uh, onderzoekslocatie. Deeltjes leggen. versneller, ja. De deeltjes versneller waarmee we van de zomer het higgs deeltje denken te hebben gevonden. Dat is een vorm van samenwerking die ook echt wat oplevert. Zonder ja. Europa hadden we dat niet gehad. Zonder Europa hadden we dat niet gehad. En de wetenschapsfinanciering komt in de komende jaren steeds meer vanuit Europa. 80 miljard zometeen in het achtste kaderprogramma. Wij willen in Nederland weer meer dan onze fair share daar weghalen. Ja. Ik wens u een uh, goede opening vanmiddag. Want dit is allemaal nog maar de voorbode van wat er straks officieel gaat gebeuren. Ja, vanmiddag is het officieel. Maar vanochtend hebben we de wetenschap als centraal in Amsterdam gezet. Ja. Op het spui, in dat glazen huis dus. Gratis colleges toegankelijk voor iedereen. Wa wat is uw favoriet? Nou, ik vind Marcel Levy over het eeuwige leven. Maar ja, dat komt omdat ik uit de geneeskunde kom. eeuwige leven, ja. <laughs> Heel interessant. Hartelijk dank, fijne dag. Ja. En de groeten vanuit Amsterdam. Dag. En de groeten terug vanuit Den Haag in Amsterdam. Een pleidooi dus van Louise Gunning, voorzitter college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Een pleidooi voor Europa. Bijna half tien aangeschoven is in Hilversum Sven Kok. Althans dat hopen wij. Ja, ja zeker. Marcel, ja daar ben je. Ja zeker. Hey wat goed. Vanuit Den Haag de hartelijke groeten. En wat ga je doen na half tien op radio? En 1? de hartelijke groeten terug. Wij gaan praten met anna marie Jorritsma die is voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en zij wil af van de begrotingsregels. <coughs> ze is van VVD-huizen, dus we willen graag weten hoe dat zit. Verder werd Londen een jaar geleden geteisterd door relschoppers. Inmiddels nemen de Britten al hele optimistische maatregelen om dat asociale gedrag te weren. Na roze verlichting die de acne van pubers oplicht, zetten ze nu baby graffiti in. Dat er meer. Zometeen in Goedemorgen, Nederland, bij De Cairo. Nu eerst het nieuws van half tien. Hier is Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Particulieren en ondernemers krijgen van staatssecretaris Wekers langer de tijd om hun huis of kantoor tegen gunstige voorwaarden door te verkopen. Bestaat al een regeling waardoor alleen overdragsbelasting over de meerwaarde betaald hoeft te worden als een pand binnen een half jaar na aankoop weer wordt verkocht. Die termijn die wordt nu verlengd naar drie jaar. Met de tijdelijke regeling hoopt Wekers de stagnerende huizen en vastgoedmarkt weer op gang te brengen. En in de Pakistanse stad Peshawar zijn bij een zelfmoordaanslag... zeker vier mensen omgekomen. Minstens 19 anderen raakten zwaar gewond. Aanslag was bij een kantoor van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Verantwoordelijkheid voor de aanslag in Peshawar is nog niet opgeëist. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Lokale overheden verliezen miljoenen door ingewikkelde boekhoudregels. Londen gebruikt babygraffiti in strijd tegen vandalisme. Strafrecht moet menselijker vinden jonge juristen. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is twee over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Thijs Boedens is vanochtend in Ermelo. Bij de sociale werkplaats ProSom voor blinde en slechtziende. En die dreigt hard geraakt te worden door voorgenomen bezuinigingen. Volg ons op Twitter, hashtag GBNL Radio. En vragen en reacties kunt u ook kwijt op goedemorgennederland. Overbodige regels uit Europa en Den Haag, dames en heren... brengen gemeenten, provincies en waterschappen in grote financiële problemen. Daarom moet de nieuwe regering die regels zo snel mogelijk naar de prullenbak verwijzen. Vandaag gaat er een brandbrief de deur uit naar alle fractievoorzitters. Annemarie Joortsma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Uh, in uw persbericht staat provincies, gemeenten en waterschappen... wijzen de nieuwe begrotingsregels af. Gaat u plotseling op Roemer of Samsom stemmen? Nee, want volgens mij zijn zij allemaal op zich eens dat het wel zou moeten. En wij vinden het allemaal van niet en we denken dat het anders kan. Waar zit het probleem? Nou, er zijn eigenlijk twee problemen. Het ene is dat het Rijk voorstelt dat wij voortaan gaan schatkistbankieren. Dat betekent dus dat wij, als we geld nodig hebben, dat lenen van het Rijk... maar ook al onze reserves bij het Rijk gaan onderbrengen. Nou, dat is, dat, dat is een ontzettend bureaucratisch gedoe. en Maar betekent bovendien dat, gemeente, dat het gemeente geld kost. Want we krijgen van het Rijk minder rente dan van de bank. Ja. Uh, en ze zeggen dat met als een soort argumentatie van uh, ja, anders lopen je te veel risico. En dat is natuurlijk gewoon onzin, want sinds uh, de ISAFE de uh, affaire zijn er hele strenge regels voor gemeenten dat zij alleen maar bij wat wij dan noemen triple E banken uh, mogen, mogen lenen en onze zaken mogen doen. Dus daar lopen we net zoveel risico als het Rijk. Uh, dus dat kan nooit een probleem zijn. Maar als iedereen wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan het ja. terugbrengen van het financieringstekort, waarom zou dat dan niet moeten de gelden voor de gemeente? Maar dat doen wij ook, want wij, uh, de, de, wij zijn al heel fors gekort. Ik, ik denk dat de meeste burgers overigens in hun eigen gemeente... daar ook al iets van gemerkt hebben. Uh, en dat vinden we ook terecht, hoor. Wij vinden dat we evenwichtig bij moeten dragen... als er bezuinigd moet worden. Uh, hè, wij noemen dat trap op, trap af. Als het Rijk meer geld uitgeeft, mogen wij ook meer geld uitgeven. Als zij moeten bezuinigen, bezuinigen we ook. Ja. Uh, daar hebben we een goede afspraak over. En dat heeft ons al heel veel geld gekost. En dat mag, uh, ja. maar dat accepteren we ook. Ja. Maar dit komt er nu gewoon bovenop. Dat is ja. er één. Ja. En de tweede is dat ze dan ook nog uh, uh, vanwege het EMU tekort, en dat is een hele ingewikkelde methode uh, om de statistieken te beïnvloeden, uh, moeten wij eigenlijk, kunnen wij niet meer al onze reserves uh, uh, gebruiken. En maar... waarvoor reserveren wij nou? Nou bijvoorbeeld, ik noem altijd maar een voorbeeld in mijn eigen gemeente, wij hebben een aantal jaren gespaard voor een bibliotheek. Dat hebben de burgers gewoon opgebracht ja. via de belastingen. Ja. Uh, en dan, maar als we dat geld uitgeven, dan telt het plotseling mee voor het EMU tekort. Uh, terwijl die sparingen, dat, dat geld wat we gespaard hebben... Ja. dat levert niet op dat het dan uh, zeg maar in positieve zin ook iets bijdraagt. Dus dus dat is het... heel raar, dus als ik het goed... dat als is ik... een statis statis statistisch ja. probleem. Maar uh, ja. dat moet ik toch even proberen iets helderder ja. krijgen. Want niet iedereen kan dit even goed volgen, denk ik. Het ja. is dus zo dat als u reserves hebt... Um, dan, dan tellen ze mee bij het terugdringen van uh, het uh, Nederlandse Rijksoverheidstekort. Zodat we binnen nee, die, die 3 dat dus tellen niet in principe. Maar als wij ze uitgeven, tellen ze wel mee... voor dat is, dat is het rare van Wie het heeft ja, nou ik snap wel een klein beetje hoe dit soort regels tot stand zijn gekomen, omdat in nogal wat landen uh, men de Rijksoverheid, als ik, of de nationale overheid aardig op orde heeft, maar alle uh, geheime en stiekem dingen heeft gedaan via regio's en gemeenten. Ja. Dus, dus ik snap dat men daar streng op is. Ja. Uh, maar in Nederland is het al jaren zo dat gemeenten en provincies gedwongen en terecht een sluitende begroting moeten hebben. Ja. Uh, dus wij hebben helemaal geen tekort. Ja. Uh, aan het eind van de rit moeten in de gemeente al. Elk, elk jaar de begroting op nul eindigen of positief zijn. Juist. Dus de regel is bedoeld voor andere landen en niet voor Nederland. En daar zijn Eigenlijk nu de wel, Nederlandse maar uh, gemeenten de dupe van. Daar hebben wij nu een last van, ja. ja. U zegt net, we lopen daardoor veel geld mis. Uh, ja. en, dat, uh, en dat gaat natuurlijk ook ten koste van economische groei en dat soort dingen. Ja. Hoeveel geld uh, betreft het hier? Uh, nou, als het gaat over uh, de, de uh, schat, schatkistbankieren... Uh, ...dan gaat het in elk geval dat we anderhalf tot 2 procent minder rente, rente vangen van, uh, van het Rijk... Ja. Um, en dat, dat, ja, dat gaat dus over groot geld. Uh, en als het gaat over uh, de, uh, het niet meer kunnen investeren... Ja, dan betekent het gewoon dat wij hele grote investeringen niet meer kunnen doen. Nee. Uh, en ik kan er een paar noemen. Uh, mijn eigen gemeente moet bijdragen aan de A6 ja. uh, om, de, om de weg te verbreden. Dat is ja. een afspraak met het Rijk, dat zouden we dan eigenlijk niet meer mogen doen. Uh, de Maastricht betaalt mee aan de ver, ver, ver, vergroting van de A2, van uh, de tunnel. Ja. Dat zouden ze eigenlijk niet meer kunnen doen. Ja, het... uh, Amsterdam betaalt mee aan de, de zeesluis... Dat willen we graag doen, maar als de wet zo, zo blijft als die is... Ja. Ja, dan hebben we een groot probleem om dat geld uit te geven. Dan zie ik dat het rijk... Ja. Zegt, van nou dan bezuinigt u maar extra. Maar dat is heel raar, want wij bezuinigen al lang om onze begroting gewoon sluitend te krijgen. Ja, en dat betreft uw eigen reserves, zegt u. Zo is dat. Uh, 1,5 procent is hoeveel euro? Hebben we het dan over miljarden, miljoenen? Hebben we het over miljoen? miljarden, hoor. Dan hebben we het over miljarden. Juist. En de economie, begrijp ik, levert in 2013 al een tekort op... zullen we zeggen aan groeimogelijkheden van 900 miljoen euro... en in de volgende kabinetsperiode 11 miljard. Ja, dat, nou ja, dat soort, dat, dat soort bedragen, ik, ik noem ze altijd maar liever niet zo... want dat, dat zegt ook weer niet zo heel erg veel. Nou, nou uh, kijk, 11 miljard is... begrijpen mensen wel, hoor. Ja, als, nee, dat snappen ze ook als wel. Als we 20 maar... miljard moeten bezuinigen, dat is namelijk iets meer dan de helft. Ja, nou, dat, het gaat over heel veel. Ja. Ja. En wij denken ook dat er eigenlijk op een veel eenvoudiger methode ook wel een oplossing voor te bedenken is. Want uiteindelijk gaat het over een soort cosmetische ingreep om te zorgen dat uh, de EMU-schuld in Nederland op het juiste niveau blijft. En wij denken dat dat ook kan door gemeenten uh, te vragen. Want er zijn een aantal gemeenten die geen schulden hebben. Dat zijn er overigens maar een paar, Dat uh, ja. vind ik ook zo interessant. Uh, netto zijn er maar een paar gemeenten die uh, geen schulden hebben. En de rest heeft wel schulden, maar dekt ze ook intern in de begroting dus altijd keurig af. Dus wij hebben nooit een, een een, een, een echt tekort. Nee. Maar, maar het, het vervelende is dat ons, uh, de gemeenten... hebben dus een ander soort boekhouding dan het Rijk. Het Rijk financiert op kasbasis en wij hebben wat we noemen... een batenlastenstelsel, waarbij je... Zeg maar, geld leent en dat afschrijft... en, en, en reserveert voor vervanging. Ja, zoals bedrijven dat doen eigenlijk. Zoals bedrijven dat ook doen. En, ja. en het lastige is alleen dat dat dus... in Europa uh, een niet ge geaccepteerd systeem is... Ja. om in je boekhouding te verwerken. Ja, Maar ja, we zijn nu eenmaal lid van de Europese Unie... en we zitten Klopt. in de euro, dus we Klopt. zullen ons toch aan de regels moeten ook, houden. Wij, denk, wij denken ook... Dat dat we ook met Europese regels toch wel degelijk een goede oplossing kunnen bedenken, ja. maar dan mag ook gevraagd worden van uh, het Rijk en laat ik in dit geval zeggen met name het Ministerie van Financiën om daar ook met ons mee te denken ja. over hoe je dat met zo min mogelijk schade voor de economie en voor de gemeente en daarmee dus voor de burgers op ja. kunt lossen. En vindt u die bereidwilligheid bij Financiën? Tot nu toe niet. Dus ik ze zeg zijn het maar zoals het is. Dus ja, ze zijn nu. daar nogal wel half tarig. Ja, eh, zij hebben een, een, een exegese van de, van de regels en daar houden ze zich aan. En eh, tot nu toe kunnen wij niet erg veel cre creativiteit daar zien. Nee. En ik ben nooit zo erg van de creativiteit met regels... maar wel van de creativiteit met oplossingen. Ja. Nou Ja, dat kan soms op gespannen voet met elkaar staan. Ja, soms wel, maar het <lacht> hoeft helemaal niet, denken wij. Goed. Maar als ik dan lees 11 miljard eh, economische schade... in de volgende kabinetsperiode, dan denk ik... bent u nou zo slim of zijn zij nou zo dom? Ja, u vraagt het... Uh, en daar willen we dus graag een antwoord op. Nou ja, wat is uw antwoord daarop? Nou ja, ik vind het niet verstandig wat er gebeurt op dit ja, moment. U vindt uh, uzelf slim en zij zo en, en hem dom? Ik denk dat er slimmere oplossingen te bedenken zijn. Ja. Misschien moet u zelf maar minister van Financiën worden. Nou, ik zit hier prettig hoor. En voorzitter zijn van de VNG is ook erg leuk. Dus uh, het lijkt mij dat daar andere, meer geëquipeerde mensen voor zijn. Goed, U zegt, dit is een bureaucratische rompslomp die heel veel geld kost. Het is oneerlijk naar de gemeente toe. En omdat andere landen in Europa misschien wat minder zorgvuldig met hun uh, uh, gemeentelijke en provinciale gelden omgaan. Voor zover die provincies daar bestaan, zijn wij hier de dupe. En dat moet zo snel mogelijk de prullenbak in. Daar moeten we iets aan doen. Anne-Marie Jootsma, voorzitter van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Kruisingen en rotonders moeten er in alle gemeenten hetzelfde gaan uitzien. Dat bevordert namelijk de verkeersveiligheid, denkt verkeersminister Melanie Schultz van Hagen. Hoe ziet de ideale rotonde er dan uit? John Boender van het CROW, dat is een kennisplatform verkeer en vervoer, heeft het antwoord. Een ideale rotonde is uh, voor een weggebruiker heel herkenbaar. Het voordeel is dat je direct vooraf ziet welk gedrag er van je verwacht wordt... en uh, wat je ook van, van andere weggebruikers kunt verwachten. Dat uh, betekent dat als je bijvoorbeeld een fietsoversteek uh, hebt, dat je direct moet kunnen zien of die fietsers voorrang hebben of dat je zelf voorrang hebt als automobilist. Er zijn uh, richtlijnen voor het ontwerpen van rotondes, uh, daarin staan de standaard uitgangspunten van hoe een rotonde eruit moet zien. Uh, iedere wegbeheerder kan daarvan afwijken als dat op een bepaalde plaats noodzakelijk is, dat noemen wij maatwerk. Als die varianten te groot worden, dan, ja, dan krijg je de vraag van... Uh, moeten wij het aantal varianten niet gaan beperken? En uh, dat is eigenlijk waar nu de vraag om is. Al is het antwoord van het kennisplatform Verkeer en Vervoer. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... @kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Ermeloo. En daar is Desbots. In de montageruimte van Prozon En Pro is een sociale werkplaats voor mensen uh, met een visuele handicap. Uh, hier is Ria aan de gang. Wat ben je nu aan het doen, Ria? Ja? Ik ben inbouwdozen van de H140 aan het schroeven. Die gaan allemaal in de huizen in, in de muur. En dat is, dat is het weer voor elektrische dingen die allemaal aangesloten moeten worden voor stopcontacten. Voor, ja, eigenlijk heet het officieel wandcontactendozen. Ja, u, u bent al vanaf uw geboorte helemaal blind. Ja, hoe krijgt u dit voor mekaar? Omdat ik precies kan voelen de gaatjes waar de moertjes in zitten. En waar dan eerst worden de moertjes erin gedaan. En daar moeten dan ook de schroeven weer in. Ja, maar er zijn dus speciale aanpassingen gedaan, neem ik aan. Uh, De werkplek? Nou, uh, deze inbouwdoosjes, die schroevendraaier, is op hoogte goed uh, afgesteld. Maar we hebben ook mallen om uh, dingen te monteren. En die mallen zijn echt wel nodig. Want op andere SW-bedrijven uh, heb je niet zulke aanpassingen zoals wij die specifiek hier hebben. En uh, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Anders kunnen we ons werk niet goed doen. Ja, ik ga even naar Natja Rinkema. U bent algemeen directeur van ProSom, deze ja, speciale werkvoorziening. U luidt de noodklok, hè? want ja, we zien hier die speciale aangepaste werkplekken door die hele ruimte hier. En dat dreigt in het geding te komen. Nou, dat is uh, inderdaad uh, een, een, uh, iets wat kan gaan gebeuren. Uh, een pleidooi is erop gericht om uh, op voorhand uh, te voorkomen dat er iets gaat ontstaan wat je niet wilt. De wet uh, werken naar vermogen is uh, voorlopig niet doorgegaan. Maar de uitgangspunten worden politiek breed gedragen... En dat uh, houdt in dat er nog heel grote kans is dat uh, de, de extra gelden die we nu wel hebben... voor het uh, verrichten van werkplekaanpassingen voor deze mensen, straks er niet meer is. Ja, nu uh, horen we al vaker dat de sociale werkvoorziening ja, in de knel komt. Maar waarom heeft u een status apart? U krijgt extra geld, hè? Ja, dat is uh, omdat mensen met een visuele beperking uh, doorgaans uh, een, een, een werkplekaanpassing nodig hebben die duurder is dan uh, de gemiddelde beschutte werkplaats. Dat is één. Een tweede punt is dat er ook meer begeleiding op de werkplek uh, nodig is. En uh, ook dat kost extra geld. En in reguliere werkvoorzieningschap uh, is dat toch anders ingericht. En er is een grote kans dat uh, wanneer deze mensen niet in deze specialistische werkplaats kunnen werken... Uh, dat deze mensen niet meer uh, kunnen werken straks. Ja, om hoeveel mensen gaat het? Er werken hier 170 mensen, waarvan de helft een visuele beperking heeft. En uh, ja, het, het werkt heel goed, uh, omdat die combinatie er ook is. We zullen ook altijd een ziende moeten hebben om uh, zeg maar de blinden te kunnen helpen bij de uitvoering van het werk. En uh, dat, uh, da daarin zijn wij hier gespecialiseerd. Ik loop even naar Andries Petersen, van de ondernemingsraad. Wat gaat er nou met deze mensen gebeuren als al die plannen nou doorgaan? Als er de plannen doorgaan en die extra subsidie komt er niet, dan vrees ik dat een deel van onze mensen uh, straks thuis komt te zitten. Zeker uh, de blinde slechtzienden die bij andere SV-bedrijven werken, die krijgen geen kans meer. En ik vermoed dat. Uh... Deze mensen, uh, straks bij de geraniums, achter de geraniums komen te zitten. Ja, maar kunnen ze niet terecht op een andere normale sociale werkplaats zonder aanpas? Nou, ik, nee, ik denk dat dat juist het grote probleem is. Kijk, Prozond is helemaal ingericht op blinden en slechtzienden. Uh, alle voorzieningen zijn ervoor. Uh, alle alle werkleidingen hebben de instructies gekregen, informatie gekregen over uh, visuele handicaps. Dat heb je bij gewone SW-bedrijven niet. Mensen zijn daar een uitzondering. En hier zijn ze regel, Hier is alles op en neergesteld. We gaan nog even naar uh, Natja Renkema, de algemeen directeur. Hoe bestempelt u dit voornemen, deze bezuiniging? Nou, Het is uh, een, uh, een voornemen die ik wel begrijp, omdat er uh, best heel veel mensen uh, werkzaam zijn. in ja, Het verbaast de me dat u het zegt. Ja, maar je moet ook realistisch zijn. Het moet ook betaalbaar blijven met elkaar. En er zijn best veel mensen in de sociale werkvoorziening die heel goed inpasbaar zijn in reguliere arbeid. Uh, mits de werkgevers ook bereid zijn om werkplekken aan te passen. En het is niet alleen de fysieke werkplek aanpassing. het is ook de organisatie van het werk. Ja, wat gaat u nu doen? Uh, wat bedoelt u? Gaat u actie ondernemen? Nou, wij uh, zijn al druk bezig met een uh, politieke lobby. Uh, vorige week was uh, er hier in Ermelo een verkiezingsdebat... waar een aantal nummer 2's uh, aanwezig waren... van zowel de PvdA, CDA uh, D66 en v VVD... waren goed vertegenwoordigd. En uh, ik heb daar de mogelijkheid gehad om uh, ons pleidooi onder de aandacht te brengen... en dat ook persoonlijk toe te lichten. Ik heb daar alle hoop op dat het goed gaat komen. Ik hoop het samen met u dat het goed komt. Dank u wel. Bijdrage was dat van Thijs Boedens. Straks, Londen gebruikt baby graffiti in de strijd tegen vandalisme. Maar eerst, 3, 2, 1, go! Deze dag, 1991. Ja, mensen met kinderen kennen dit. Herkenbaar geluid voor de liefhebbers van de Super Mario. Op deze dag in 1991 werd het Super Nintendo Entertainment System op de markt gebracht. En het werd een doorslaand succes. Mediapsycholoog Wijnand Esselstein weet hoe Super Mario aan zijn naam komt. De naam Mario is genoemd naar uh, Mario Sindal, Dat was het hoofd van het eerste Amerikaanse. Uh, filiaal van Nintendo en het viel hun op dat uh, het figuurtje wat ze tot dat moment Jumpman noemden, dat was namelijk het Mario-figuurtje kwam als eerste voor in het Donkey Kong-spel uh, in 1981 en dat figuurtje dat leek heel erg op die Mario die, de, die dat uh, kantoor in uh, Amerika runde en toen hebben ze dus uh, hun hun Jumpman omge, omgedoopt tot uh, Mario. Wat het interessant maakt, denk ik, is dat ze uh, dat zo trouw zijn gebleven aan dat karakter uh, van Mario. Dat ze dat op allerlei uh, platforms hebben ingezet. En dat het ook uh, ja, als een hele merchandising uh, uh, actie zeg maar, op allerlei verschillende uh, media terugkomt. Hè? Tijdschriften, uh, uh, de tekenfilms, noem maar op. Dus het is een, het is een heel breed uh, teruggeerend karakter we zien het zelfs dat het tegenwoordig nog uh, populair is. Hè. Ik weet niet of je de EK hebt gevolgd, maar toen uh, de Mario uit het Italiaanse team uh, scoorde, well, liepen er ook gelijk uh, allemaal fans met t-shirts van Super Mario. Dan. Mario is, uh, is een groot succes. Het wordt voortdurend, komt er terug. Het is inmiddels al in meer dan 200 games, uh, uh, doet hij zijn uh, opwachting. En uh, ja, sinds uh, uh, Sega ook uh, niet meer zozeer concurreert met Nintendo, maar ook games maakt uh, uh, voor Nintendo. Zie je ook dat de, dat de grote Sega-hits als uh, Sonic the Hedgehog samen met Mario ineens in die game terechtkomt uh, rondom Olympische Spelen bijvoorbeeld. En ik vind dat Nintendo ook wel een uh, compliment verdient over hoe ze altijd zijn gegaan voor de spelervaring. Dus niet zozeer voor de, voor de graphics, hè? want Nintendo staat niet bekend om zo'n high-end graphic. Dat zijn meer die andere systemen van Sony en, en, en Microsoft. Maar Nintendo gaat echt voor het spelplezier. Die, gaat dus, die investeert ook echt in karakters en in, in verhaallijnen. En op die manier krijg je een heel uh, succesvol concept. Ik denk dat Nintendo ook elke keer bl ja, blijft innoveren met zijn uh, uh, interfaces... Die, die, ze, die, ze, die ze beschikbaar maken voor de spelers, zoals de Wii. Um, en, en dat is ook heel duidelijk een interface die bedoeld is voor, voor, uh, voor spelplezier. Mediapsycholoog uh, Herr Wijnand, IJsselstijn over Super Mario. Op de markt gebracht, althans, het um, Super Nintendo Entertainment System... deze dag in 1991. nacht in de <middels> badenanstalt en daarna met de boeren op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 Bagavette im Urlaub und die Hochzeit danach. Latein als Leistungsgruß, diese Frisur und mein glatten Vertrag. Das alles wird nie passiert.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 Net Louisanne. Dat is alles weer niet passeert. Het is 8 uh, minuten voor tien U luistert naar de Caro op Radio 1. Een jaar geleden, dames en heren, werd Londen geteisterd door railschoppers, Weet u nog? Nou, inmiddels nemen de Britten wel hele optimistische maatregelen om dat asociale gedrag te weren. Na de roze verlichting die de acne van pubers oplicht. En het verspreiden van klassieke muziek zetten ze nu baby graffiti in. Jyki Jippes, Groot-Brittannië-deskundige, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat, baby graffiti? Baby-graffiti is uh, afbeeldingen van uh, liefkijkende baby's. Bovendien nog afbeeldingen van baby's die uh, in die buurt uh, wonen. Die door uh, graffiti-artiesten met van die spraypaint op van die, van die vreselijke metalen luiken zijn uh, gespreid. Dus op het moment dat de uh, avonds de zaak dicht gaat, dan word je aangestaard door een lieve bolle baby met uh, grote blauwe ogen. Ja. Ideetje van Boris Johnson, de burgemeester? Nee, ideetje van een reclamebureau... Ah. Die, uh, die zich ik dacht, uh, goed dikke op bolle baby. gekrapt hebben. En uh, wat zei jij, sorry? Ik, zei, ik, ik dacht aan een dikke bolle baby. Ja, nee, dikke bolle baby. reclamebureau heeft bedacht dat er allerlei... Uh, verborgen methoden zijn om mensen tot iets uh, te brengen. Hè? Verborgen verleiders, daar zijn reclamebureaus natuurlijk heel erg goed in. Ja. En die hebben eens een keer een psychologisch onderzoek gekeken... en die hebben een aantal van die methodieken op een rijtje gezet. Dit is op zichzelf helemaal uh, niet zo ontzettend nieuw... maar die hebben dat dus vertaald in overleg met de deelgemeente... in afbeeldingen van baby's... omdat uit psychologisch onderzoek is gebleken dat mensen daar... Um, een, een beschermend en koesterend gevoel van krijgen. Dus maar de redenering dat... is een beetje, dan pak je niet een steen op... maar dan denk je, ah... Ja, en geldt dat dan ook voor die railschoppers? Dat uh, is de bedoeling. Kijk, uh, dit ja. is uh, natuurlijk één strategie in een strategie van alle kleine beetjes uh, helpen. Maar het grote idee erachter is, voorkomen is beter dan genezen. Dus hoe voorkom je dat mensen zich in de toekomst weer zo agressief zullen voelen... dat ze zo'n wanorde zullen aanrichten als de afgelopen zomer. Ja, maar stenen de jongeren, uh, laat hij die zich verleiden om die stenen te laten liggen... door roze verlichting en babygezichtjes? Dat uh, kun je je als uh, journalistieke scepticus met reden afvragen. Daar heb ik ook het antwoord niet op. Sterker nog, ik deel die vraag met je. Maar het is de moeite waard. En als je inderdaad ziet dat... Uh, uh, het erop lijkt dat agressie uh, op de underground in Londen is afgenomen... sinds daar uh, klassieke muziek wordt gespeeld uh, in het holst van de nacht. Omdat mensen dan de associatie kennelijk krijgen met... dit is een museum of misschien wel een kerk, dus laat ik maar niets doen. <laughs> uh, <laughs> um, ja. Dan moet je toch eigenlijk alles proberen. Ik zag gisteren nog zo'n leuk klein voorbeeld van... Een, een nieuw onderzoek. Onderzoekers van de Universiteit van Bristol geloof ik hebben uitgevonden dat mensen minder drinken als ze hun biertje in een recht glas krijgen dan wanneer ze het in zo'n bol pint glas krijgen. Dus alweer alle kleine beetjes helpen en het is de moeite van het proberen waard. Goed, nou ja, experiment. Uh, ze zijn al zichtbaar hè, die babygezichtjes toch? Ja, zeker. Uh, Babies in the borough heet het experiment. En uh, het ziet er inderdaad heel, heel erg schattig uit. En de winkeliers die het op hun rolluiken hebben, zijn er heel erg blij mee. Baby is in the borough in Londen om stenengooiende jongeren te weerhouden van het plegen van geweld. Ik dank je wel, Hieke Jippus vanuit Londen. Straks, dames en heren, het klimaat rond het strafrecht wordt steeds harder. Ook in de politiek, dit tot ongenoegen van een groep jonge strafrechtjuristen... die vandaag een campagne start voor een menselijker strafrecht. En we gaan op 12 september voor de tiende keer in tien jaar naar de stembus. En daar worden we misschien wel een beetje moe van... Daarover gaat het zo meteen in het vervolg van Goedemorgen Nederland... na de reclame en het nieuws van 10 uur met Mark Visser. Daarna melden wij ons dus voor het tweede half uur. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Aanstaande zaterdag. Gratis bij de Volkskrant. DVD 1 van de serie Earthflight. Waar maak jij je spaarrekening nog gezonder? Activeer Pinsparen en maak kans op 250 euro... om te besteden bij jouw pinspaarplek. Doe mee op abnamro.nl slash pinsparen. Geen treintax, maar beter openbaar vervoer. Kies Partij voor de Dieren.